Maar omdat beleggers dan gaan speculeren op het vertrek van meer landen... kan dat alsnog rampzalige gevolgen hebben. Israël is gestopt met een omstreden reclamecampagne in de VS. Met behulp van posters en video's probeerde Israël... Amerikaanse joden over te halen te emigreren. Zo was in een filmpje te zien dat een Joods meisje in Amerika... denkt dat Ganouka kerstmis is. De campagne schoot bij veel Amerikanen in het verkeerde keelgat...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 Goedemorgen en welkom bij het tweede uur van onze uitzending deze week. Het is een pittig radionachtje. Straks tegen het einde maar liefst twee gasten in duo Sportivo. Nico Rinks en Ronald Florijn. En tevens live verslaggeving van de hockeymannen bij de Champions Trophy in Auckland. Hugo Heymans is te beluisteren in een aflevering van Hoezo. Hij praat over de ontwikkeling van de kindergeneeskunde. De nachtzusters natuurlijk weer meer dan hilarisch. In dit geval in het goede gezelschap van Sinterklaas. En in dit uur ietsje meer rust en kalmte en wijsheid. En dat in een bijdrage van de NOS. In 1914 werd in Amsterdam Adriaan Blauw geboren. De astronoom studeerde aan de Universiteit van Leiden... en de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij promoveerde... en in 1948 benoemd werd tot lector. In een aflevering van Een leven lang was Willem de Haan in gesprek met de emeritus hoogleraar astronomie, amateurhistoricus en kunstliefhebber over zijn jeugd, zijn studie, zijn werk en het boek dat Blauw schreef over de geschiedenis van het Drentse dorp Westervelde. Adriaan Blauw overleed op 1 december 2010 op 96-jarige leeftijd. We gaan terug naar oktober 1991. Luistert u naar een aflevering van? een leven lang. Meneer Blauw, we zijn in de nieuwe hal... van het cultuurcentrum De Oosterpoort in Groningen. Met hier in het plafond... Schilderingen van Matthijs Reuling, uw bekende schilder hè, uit de stad. En Woutmuller. Ja. Met hemels, hè? zonder sterren, geen sterrenhemels, maar het heeft wel iets met u te maken, met uw vakgebied. Ja, een beetje, maar niet zo erg veel. Het heeft meer te maken met uh, mijn interesse in schilderijen. Met het hier... feit dat ik naar boven moet kijken <laughs> om ze te zien. Hè? Ja, maar hier zien we bijvoorbeeld drie figuren die in een onduidelijk iets, ja, of ze hangen aan een paraplu, of je kan voor hetzelfde zeggen ze zijn bezig naar de hemel te klimmen. Ja, Heeft ja. u natuurlijk ook een hele leven gedaan? Hè? Ja, dat is wel zo. Ja. ja, je klimt naar de hemel, dat we zeggen, je bent gefascineerd wordt er door allemaal daaraan die hemel euh, zich aan je voordoet. En als je dan een jongetje bent, zo op hbs-leeftijd, dan, uh, dan kijk je naar de maan. Je kijkt met je kijkertje naar de kraters en al die interessante structuren om de maan. Naarmate je verder komt, uh, ga je vanzelf verder kijken. Je kijkt naar de, het zonnestelsel, dan kijk je op grotere afstand naar het melkwegstelsel. En je kijkt op nog grotere afstand naar alle sterstelsels op nog groter uh, afstanden van ons af en uiteindelijk kom je terecht bij wat we noemen de kosmologie. Dat is de structuur en alles wat er in het hele heelal is. Hè? Waaruit bestaat de materie? Hoe is die verdeeld? En dan die geweldig fascinerende vraag wanneer is dat allemaal ontstaan? We gaan even verder dat... kijken hoor. Die zit het ook een klein beetje in. In dit Wat we hier nu in dit andere schilderij zien... daar heb je ook een structuur die opgebouwd is uit... allemaal afzonderlijke onderdelen... waarvan de vlakken verschillende kleuren hebben. Die zweven mensen door de blauwe lucht, hè? Ja. ja. En ze schijnen geen enkele neiging om naar beneden te komen. Ze trekken zich niets van ons aan. Hier staan ze dan nou wel bij een soort van... Ja, lijkt een klassiek stuk beeldhouwwerk. Maar dat dient hun alleen maar om eventjes op te gaan zitten. <laughs> en dat hondje trekt zich er ook niks van aan wat er naast geschilderd is. Ja, Mijn een associatie je moet hier zou zijn: kijken, blauwe lucht, vrijheid. Ja, dat gevoel heb je wel. Ja, zeker. En als je kijkt naar andere muurschilderingen van, uh, van Reulingen. Uh, en Müller. Bijvoorbeeld in het kerkje van Weeert den, den Hoorn in Noord-Groningen. Daar is een voormalig kerkje, is, uh, heeft een muurschildering, een plafondschildering ook van deze twee. En daar zie je bepaalde figuren en dieren ook tegen die blauwe lucht geschilderd. Maar inderdaad, het geeft een gevoel van uh, afstand. Hier kom je, zo te zeggen, in het blauwe hinein. Maar voor u als sterrenkundige, gold dat ook? Blauwe lucht, vrijheid? Nou, ik denk het wel, ja. ja. U heeft bij mij thuis die foto's gezien van die grote sterrenwacht in Chili. En wat je daarop ziet, dat is die sterrenwacht in die, op die bergtop... ergens in de woestijn, verloren in de enormiteit van die woestijn... en dan daarboven die strak blauwe lucht. En dat zijn foto's. En die geven dus de werkelijkheid echt weer... Je hebt daar die heel donkere, strakblauwe luchten... die zo zijn omdat er in de atmosfeer praktisch geen stof is, geen rook. De, je ziet echt de atmosfeer verlicht door de zon zonder enige verstoring. En dat vertelt mij al nou, die sterrenwacht die staat daar onder een atmosfeer... die zo mooi transparant is, daar moet je goed sterren kunnen kunnen doen. Dus een strakblauwe lucht overdag, ja, dat vertelt mij... Het is een ideale plaats om naar de hemel te kijken. Adriaan Blauw, inmiddels 76 jaar oud... behoort tot de grootste sterrenkundige van ons land. Nog dit voorjaar wordt hij benoemd tot erelid van de American Astronomical Society. Een onderscheiding die hij met slechts vier anderen op de wereld deelt. Blauw is tot 1975 jarenlang part-time hoogleraar geweest in Groningen. En daarna tot 1981 hoogleraar in Leiden... Tevens is hij directeur van het Kaptein-laboratorium in Groningen geweest... directeur van de Europese sterrenwacht in de Chileense woestijn... en enige jaren president van de Internationale Astronomische Unie. Een ruime flat in het Groningse Haren... Aan de muur foto's van de in 1968 opgebouwde sterrenwacht in Chili... hoog in het Andersgebergte. Daarnaast veel kunst. Portretten van Blauw zelf, maar ook stillevens. Wat mij opvalt hier bij uw huis... Hè, er zijn niet veel verwijzingen naar uw carrière als sterrenkundige... Wel een paar foto's aan de muur van de Sterrenwacht in Chili bijvoorbeeld. Maar vooral veel kunst hier. En ook kunst van Matthijs Reuling, hè? want dat is een kunstenaar die u nogal aanspreekt. Ja, het zijn eigenlijk twee dingen. Ik ben erg geïnteresseerd geraakt in schilderkunst. in de tijd dat ons gezin. nu een kleine veertig jaar geleden. ging emigreren naar de Verenigde Staten. Wat je dan doet, is denk je: Nou, ik kom in Nederland waarschijnlijk niet meer terug. Dat is dus gelogen straft <laughs> door de feiten. Toen ben ik begonnen met veel dia's te maken van de dingen in Nederland. En toen dacht ik, goh, wat is het hier toch eigenlijk mooi. Hè? Toen hebben we wat schilderijen aangeschaft van schilders die ons erg aanspraken. En die echt weergaven wat wij zo mooi vonden in het Nederlandse landschap. Dat is eigenlijk het begin geweest voor mij van een uh, echte actieve belangstelling in schilderkunst, dus dat je denkt, die en die dingen, die vind ik mooi. Nou, dat heeft zich zo geleidelijk aan ontwikkeld. Dus ik heb nogal een grote kunstbibliotheek opgebouwd... in de loop van de tijd. En toen is er een nieuwe uh, duw aangegeven, zo te zeggen. In het jaar 1984, toen werd ik 70 jaar. En toen werd mij een cadeau aangeboden. En toen werd me gevraagd, zou je ervoor voelen... dat jij wordt geschilderd door een Groningse schilder? En dat dan dat schilderij... Uiteindelijk terecht komt in het sterrenkundig instituut in Groningen. Dat is iets wat wel meer gebeurd is. In feite is de oprichter van het kapteinlaboratorium, zo heet dat. Dat is dus kaptein, was een zeer groot sterrenkundige. In het Kapteinlaboratorium vindt men een prachtig portret van kaptein. Lange. Dat is geschilderd door Jan Vet omstreeks het jaar 1918. Ik geloof een van de mooiste schilderijen die Jan Vett gemaakt heeft is helaas niet zo goed bekend, omdat het daar zomaar ergens in een laboratorium maakt. Nou, uh, dus de gedachte om een andere directeur, zoals ik geweest ben van het kapteinlaboratorium in Groningen, om daar ook een portret van te hangen, die gedachte lag niet zo ver, sprak mij wel aan, mede omdat dat aspect bij was van ik hou van schilderkunst. En toen is besloten dat dat schilderij zou worden gemaakt door Matthijs Reuling. Dat is een bekend schilder hier in Groningen. Nou, sindsdien heb ik wel meer dingen gezien die Matthijs Reuling gemaakt heeft. Ik heb een aantal dingen van hier in huis. Het spreekt mij aan. Wat me ook aanspreekt is het contact met schilders zo in het algemeen. Ik bedoel, je kunt zo'n schilderij kopen van niemand waar je verder niks van weet. Maar het is... Veel aardiger, het zegt je veel meer als het gemaakt is door iemand waar je ook persoonlijke ontmoeting mee hebt. Uh, nog even wat betreft die kunst: hè? ik wil toch duidelijker van u weten. Um, wat nou voor u het aantrekkelijke is van, van die schilderkunst: hè? waarom u tentoonstellingen afloopt, werkstukken opkoopt, ze aan de muur hangt, er graag naar kijkt. Stille levens die hier uh, aan de muur verzameld zijn. Nou, ik denk dat het toch in de eerste plaats is het, het esthetische. Misschien moet ik gewoon maar zeggen... ik zie graag iets wat mooi is. En ik heb... doordat ik zo in de loop van de tijd uh, geïnteresseerd ben geraakt... in schilderkunst... en in het begin, zoals ik zei... toch maar eens allerlei foto's heb gemaakt van mooie dingen in het landschap denk ik dat ik toch wel een beetje erg gevoelig ben geworden... voor het kijken naar mooie dingen. En ik zie graag mooie dingen om me heen. Schildert u bijvoorbeeld ik... zelf? Nee, helemaal niet. En ik wou dat ik het kon. Maar ik heb het ook nooit geprobeerd. Je u bent misschien wel een beetje jaloers op die schilders... die dat wel kunnen, dat weergeven van iets wat ze zien. Hoorde oh, dat ben ik zeker. Ja, ja, ja. Maar ik heb natuurlijk altijd gedacht... jongen, begin daar nog maar niet meer aan, want uh, uh, daar ben je... Nou, al te ver gevorderd voor. En misschien moet ik zeggen... Nou, kijk, bij muziek heb je dat ook, hè? Je hoort graag mooie muziek. Nou, muziek heb ik zelf wel gemaakt. Ik speel fluit. En in mijn jeugd heb ik viool gespeeld en piano. En later ben ik fluit gaan spelen. En er zijn tijden geweest dat ik uh, veel uh, kamermuziek speelde. Bijvoorbeeld in de tijd dat ik hier in Groningen woonde, in de oorlogsjaren maakten wij kamermuziek met mijn, uh, mijn baas, dat was professor Van Rijn. Ik was assistent bij hem, hij speelde altviool, uitstekend. En dan had hij een kennis die viool speelde en ik speelde fluit... en ik herinner me avonden dat we trio speelden met z'n drieën. Uh, die blijven in mijn herinnering als een, een heerlijke belevenis... juist in die oorlogsjaren. Huh? En dat is ook iets van... Het is mooi, je hoort graag iets wat mooi is. Ja. Welke en muziek en was dat die u speelde? Ik herinner me dat we onder andere trio's speelden van Beethoven en van Max Reger. En voor al die trio's van Max Reger, er zijn er twee voor die combinatie. Viool, alt, viool en fluit. Die vond ik zo ontzettend mooi. He? Dan denk je, ja, ik speel dat nou wel, maar het is zo mooi. Je mag er maar net aankomen. He? En, uh, maar het gaf een enorm plezier dus dan waren het deze dingen en van Beethoven is de serenade geloof ik voor deze combinatie en er waren nog wel meer dingen die we speelden maar deze drie dat weet ik nou nog dat we die gespeeld hebben mm. en als ik dat hoor een enkele keer hoor je soms serenade van Beethoven voor die konen dan denk je goh ja dat heb ik ook gespeeld hè? deze luid doen natuurlijk veel beter veel mooier maar er resoneert onmiddellijk iets mm. dus uh, ja dat is een andere kant van het beleven van gewoon hele mooie dingen. Als u zegt, ik hou van mooie dingen, dat ja, is misschien een hele domme opmerking. Maar ik kan me voorstellen dat een sterrenkundige die naar de hemel kijkt... die naar hemellichamen kijkt, dat dat ook een esthetische schoonheid in zich heeft. Is dat, is dat zo? Ik denk dat dat bij mij niet zo'n hoofdrol heeft gespeeld. <coughs> ik ben in de sterrenkunde geïnteresseerd geraakt... toen ik op de middelbare school was, als een jongen van een jaar of vijftien. Je weet natuurlijk nooit precies hoe dat nou komt. Maar ik weet wel dat ik dan... Ik woonde in Amsterdam. En dan stond ik op het balkon van ons ouderlijk huis. En daar had je nog een vrij donkere hemel. En wat me intrigeerde was... Ja, die wereld van sterren, wat is dat... Uh, de diepte ervan, de geweldige afstanden. Ik had zelf een sterrenkijker gebouwd, echt zo'n amateursterrenkijker. Ik had dus een, len, een stel lenzen gekregen en uh, de buis van mijn kijker, dat was een, een dikke gordijnenbuis om zo te zeggen, waar ze vroeger dan de gordijnen ophingen. En daarmee heb ik vanaf dat balkon heel veel gekeken. Het meest, het dankbaarste object voor een eenvoudig amateur is altijd naar de maan te kijken. Hè? Je ziet op het oppervlak van de maan de kraters... al die structuren die je met het blote oog niet ziet. En dat is echt een onthulling. Hè? Als je met een eenvoudige kijker al naar de maan kijkt... dat is zo interessant. En ik moet zeggen, ik heb in die tijd boeken gelezen. Populaire boeken over de sterrenkunde. En dat waren vooral boeken van Flammarion. Flammarion was een Frans astronoom die enorm veel heeft gedaan voor de popularisatie van de sterrenkunde. Hij heeft talloze boeken geschreven in het Frans. Die werden trouw verdaald in het Nederlands. Daar heb ik nog een aantal van, omdat ze zo goed waren... zo mooi geschreven en ook zo mooi uitgevoerd. En dat heeft mij ook erg gestimuleerd... in die belangstelling voor de sterrenkunde. En als je dat dan bij elkaar optelt, wat je erover leest... wat je zelf kan doen met een eenvoudig kijkertje... Dat heeft mij zo diep euh, geraakt, zal ik maar zeggen... dat ik natuurlijk al gauw wist, toen ik eindexamen deed... nou, ik ga sterke kunnen studeren. En dat is ook gebeurd. Het is dus eigenlijk niet het esthetische aspect. Het is het, het geheimzinnige, het, ja, het weidse. En het zegt je iets, hier is een wereld van onmetelijke dingen... Euh, daar wil je meer over weten. He? U was gewoon een nieuwsgierige puber. Ja, ik geloof wel. Maar ik denk dat je moet zeggen... het is niet zo verschillend van uh, jonge lui die, uh, die de natuur ingaan... die alle bloemen en planten willen leren kennen... die willen weten hoe het dierenleven zich daar afspeelt. He? Dat is in wezen natuurlijk hetzelfde. Dat boeit je daar. En dat is misschien ook niet de esthetische schoonheid... maar het leven wat daar in de natuur... Nou, in mij was dat dus, bij mij was dat dus niet uh, de planten en de dieren... maar het was die sterrenhemel daarboven. Ik geloof dat je het daarmee moet vergelijken. Zo dus kijken bouwen, hè, wat u zegt. Van ik stond op het balkon van het ouderlijk huis. Uh, hoe wist u nou hoe dat moest? Hoe, hoe, hoe je zoiets in nou, elkaar zet? Uh, er waren tijdschriften over de populaire tijdschriften over de sterrenkunde... waar ook iets in stond over kijkerbouw. En dat heb ik gebruikt. En er was natuurlijk een zekere elementaire kennis van uh, optiek... die je op de HBS ook wel meekreeg. Dus ik begreep wel wat ik deed. Dus het was meer een kwestie van de boel in elkaar zetten... zorgen dat je het materiaal kreeg en een statief maken. En ik weet nog dat ik dan in de kelder van het ouderlijk huis... Uh, met stevige houten balken... Een statief maakte waar die kijker ook weer op gemonteerd werd. Die dingen deed je zelf. Hm. Dus uh, ja, je bouwde het zelf op met eenvoudige middelen. Stond u daar nou elke dag te kijken, uh, zo gauw ik me vrij had, of was het af en toe eens een keer? Nou, als er een heldere avond was, dan stond ik daar wel heel vaak te kijken. Ja, dat moet ik wel zeggen. Nee, de scholieren natuurlijk... die dat wisten, wat, wat zeiden die daar dan van? zeg, daar heb je Adriaan weer, die staat weer naar de sterren te kijken. <laughs> nou, nee, dat herinner ik me niet, dat ze dat zeiden. <tiek> ik herinner me wel dat wij af en toe op die school een tentoonstelling hadden... van dingen die de leerlingen zelf deden. En dat ik een keer ook met mijn statief en uh, kijker daar naartoe gefietst ben... en dat heeft op die tentoonstelling gestaan. En ik denk dat ze toen eigenlijk pas veel hebben gemaakt. hé, hey, die vent, die... Uh, die houdt zich met de sterren bezig. Hè? Um, ik moet ook zeggen, ik had een leraar. Dat was een leraar wiskunde. Die erg geïnteresseerd was in de sterrenkunde. En die dat ook erg aanmoedigde. Dus er was niet van, hé, hey, wat een rare vent. Dat was wel van, althans van de kant van die leraren en veel andere mensen. Nou, dat is interessant. Uh, we kunnen best begrijpen dat je nou geboeid bent. Hè? Al is het iets wat natuurlijk bij de meeste leerlingen niet voorkwam. Die waren door andere zaken geboeid. En het is ook zo gegaan, toen ik mijn eindexamen had gedaan... dat was in Amsterdam, toen heeft die leraar... die heeft een connectie tot stand gebracht... via via, met de directeur van de Leidse Sterrenwacht. Dat was toen Willem de Sitter. Dat is een heel bekend astronoom geweest. En hij heeft dus... Uh, dat ik een keer bij de sitter op bezoek mocht gaan. Met het idee van, zal ik in Leiden gaan studeren? En ik herinner me nog goed dat ik als bedremmelde jongen... ik had toen pas mijn eindexamen gedaan... dan uh, bij de sitter op bezoek mocht komen. Ik was natuurlijk zeer onder de indruk... van dat grote gebouw van de Leidse Sterrenwacht. En ik weet nog, die lange gang waar je door moest lopen... om bij de directeurskamer te komen... En een praatje gemaakt met die professor de Sitte... die voor mij natuurlijk bijna een halfgod was. En die zei tegen mij... er was een man die de ding op zo'n vaderlijke, kalme manier deed. Die zei, nou, kom jij maar hier een leiden studeren. En zo is het gegaan. En toen ben ik kunnen gaan studeren. En dan is het natuurlijk toch wel wat anders... dan wat je als amateur meemaakt. Want dan moet je zo voel je dat een beetje eerst, eigenlijk voor je aan de sterrenkunde toe bent... toch door een rijste breiberg van wiskunde en natuurkunde. Dat zijn de, de instrumenten die je nodig hebt om sterrenkunde te bedrijven. Dus in onze eerste jaren kreeg ik, geloof ik, twee uur per week college... van die de dus sitter over elementaire sterrenkunde. In het tweede jaar kreeg ik college sterrenkunde en hemelmechanica. Dat was al betrekkelijk zware mathematisch, maar daarnaast talloze colleges... natuurkunde en wiskunde. En pas na het kandidaatsexamen had je het gevoel... nou kan ik me echt een beetje gaan uitleven in die sterrenkunde. In mijn geval kwam het al een beetje eerder. Want ik mocht al, ik geloof in mijn derde jaar... mocht ik een beetje meewerken op de sterrenwacht. Toen had ik dus mijn kandidaat nog niet gedaan. Maar men vond het goed dat ik daar... Uh, op de Sterrenwacht een klein hokje had. Een heel klein hokje. En dan mocht ik uh, met de kijker werken. En dat was... Ja. Dat was nou echt professioneel met een kijker werken. Hè? Dat was nog wel wat anders... dan ik als uh, amateur had gedaan. Hoe wist en... die meneer de Sitter nou dat u talent had? Dat hij zei van kom maar bij mij studeren. Nou, ik had een erg goed eindexamen HBS gedaan. Ik had voor de We hadden vier wiskundevakken, herinner ik me. Daar had ik allemaal tien voor. En ik geloof dat ik voor de natuurkunde een negen had. En zo waren er nog wat vakken die er wel goed uitzagen. Er waren ook vakken die er niet goed uitzagen. Ik herinner me dat wat wij toen plant- en dierkunde noemden... natuurlijke historie of zo, daar had ik maar een zesje of een vijf voor. En ik herinner me nog toen ik dat eindexamen gedaan had... dat de rector van de school, die kwam naar mij toe en die zei zo tegen mij... Nou, die plant- en dierkunde, daar heb jij nooit zo erg hard aan gewerkt. Hè? En toen heb ik een praatje met haar gemaakt. En ik geloofde dat het erop neerkomt. Dat ik zei, ja, kijk, uh, die sterrenkunde vond ik veel interessanter. Dus ik heb die plant- en dierkunde maar een beetje opzij geschoven. En dan zat ik daar sterrenkunde te bestuderen. Hè? Ja, uh, dat was natuurlijk niet zoals het hoort. Maar het is wel zoals het gebeurde. Ik denk dus dat hij naar nou mijn eindexamencijfers heeft gekeken... en dat hij wat gehoord heeft over mij van die leraar op school. En uh, nou, toen is het begonnen, sterrenkunde studeren. Adriaan Blauw krijgt al tijdens zijn studie een baan aangeboden bij de faculteit Sterrenkunde in Groningen. Zijn vader, boerenzoon uit Noord-Holland, is dan opgeklommen tot hoofd van de accountantsdienst van de Twentse Bank in Rotterdam. Zoon Adriaan Blauw promoveert in 1946 in Groningen en wordt in 1957 benoemd tot hoogleraar in de Sterrenkunde. Hij wordt een briljant astronoom. Zijn voornaamste wetenschappelijke vinding is geweest... het opstellen van een theorie over de leeftijd van de sterren. Wordt aanvankelijk aangenomen dat de sterren duizenden miljoenen jaren oud zijn. Blauws grote ontdekking is geweest dat er ook sterren bestaan die veel jonger zijn. En hij heeft daar ook de wetenschappelijke theorie bij geleverd. Nou, ik zal zelfs niet beweren dat ik bodjan ben. Maar... Ja, ik heb natuurlijk een succesvolle carrière gehad. En, ik nou, en u heeft ook een succesvolle onderscheiding gekregen onlangs. Ja, ik heb een reeks onderscheidingen gekregen. En die ervaar je toch eigenlijk als, als schouderklopjes, laat ik het zo zeggen. Het is net alsof iemand is tegen je zegt... Nou, je hebt het goed gedaan, hè? ga zo maar verder. En... Uh, ja, je doet de dingen zoals je denkt dat je ze moet doen. He? En ik denk, ja, je, bent, je hebt zekere talenten meegekregen. En ik denk dat ik die talenten goed gebruikt heb. Dat je talenten hebt, is natuurlijk helemaal geen verdienste. Dat, dat is je meegegeven. De vraag is wat je ermee doet. En ik denk dat ik moet zeggen dat ik altijd hard heb gewerkt... Maar met heel veel plezier. En als je ergens plezier in hebt, dan werk je al gauw hard daaraan. Hè? Ik denk dat ik toch ook moet zeggen dat ik geluk heb gehad. In veel opzichten. Ik heb geluk gehad in die zin dat ik ja, dus uit een gezin kom... waar dit werd gestimuleerd, mijn interesse. Waar men mij kon laten studeren. Ik heb geluk gehad dat ik een Leiden kon studeren bij... Zeer voor aanstaande sterrenkundigen. Ik vertelde u net, ik heb geluk gehad toen ik daar assistent kon worden in Groningen. Want er waren misschien wel zeven of acht of tien kandidaten. En ze zullen vanuit Groningen aan Leiden hebben gevraagd: heb je niet iemand die daar geschikt voor is? Nou, uh... ja, wat moet ik verder zeggen? Ik vind dat ik veel geluk heb gehad. Wat mij opvalt als u zo praat over uw werk en over uzelf... u bent zo uh, vreselijk bescheiden. Hoe, hoe, waarom? Oh, ik weet niet of ik zo bescheiden ben. Ik denk dat ligt me goed. Zoals ik erover praat. Ik heb geen behoefte om uh, dingen op te blazen. <coughs> het is wel prettig om zo over te praten. Zo rustig en me uh, allerlei dingen de revue te laten passeren, hè? Of past dan, dat bij... dan voel ik geen schroom om dingen te zeggen waar ik blij over ben... en die, waarin ik dan misschien succesvol ben geweest. Of past dat bij sterrenkundige bescheidenheid? Misschien wel een beetje, ja. Omdat je toch, als je altijd te maken hebt met dingen die zo groot zijn... als het hele sterrenkunde gebeuren... dan realiseer je natuurlijk toch wel de de beperktheid, de, ja, de tijdelijkheid van het gebeuren hier op aarde... van het mensenleven. Um, dan realiseer je dat wat wij beleven, wat wij, onze wereld... dat dat toch maar een heel klein stukje is van wat er in het al gebeurt. Ja. Um. Ja, ik, ik wou nog eens een uitspraak met, van u aanhalen. Want u heeft wel eens gezegd dat als meer mensen zich in de sterrenkunde zouden verdiepen... dan zou de wereld er vreedzamer uitzien, bijvoorbeeld. Wat bedoelt u met zo'n uitspraak? Ik geloof dat mijn vrouw laatst heeft gezegd dat ik dat eens een keer heb gezegd. Hè? Nou, ik denk wel dat daar wat in zou zitten. Omdat je als sterrenkundige allemaal je aandacht richt op iets wat buiten onze samenleving is. Daar zijn problemen, daar zijn geweldig indrukwekkende dingen. En ik denk dat ik wat ik doe heb gedacht is... als wij allemaal kijken naar die grootse tafereelen die zich afspelen buiten ons... met hun bijna ondoorgrondelijke geschiedenis, eh, ontwikkeling... dan zouden we de dagelijkse laat ik het zo maar noemen, waarschijnlijk minder belangrijk vinden. Dan zouden we die minder gauw opblazen tot dingen waar ruzies uit voorkomen... en waar tenslotte op grote schaal natuurlijk de akelaste dingen op aarde uit voorkomen. Dat is denk ik toch wat, uh, wat ik toen voor ogen had. Dat sterrenkundigen zich bezighouden met geweldig grootste dingen... Uh, die ons vertellen... nou. Jullie kleine dagelijkse kibbelarijtjes... die zijn van kleine voorbijgaande aard. En er zijn veel grote dingen aan de gang in het heelal. Uh, denk daar maar eens goed aan. Huh? <laughs> in die geest... Een van de vele oud-studenten van professor Blauw in Groningen... is de wiskundeleraar Tijmen van het Voort. Van het Voort studeert eind jaren 60 bij Blauw... als hij problemen krijgt met de militaire dienst. Voor student van het Voort blijkt Adriaan Blauw een steun in moeilijke tijden. Toen ik eh, oproepen kreeg voor militaire dienst... en hij merkte dat ik dat niet eh, zag zitten... toen begreep hij dat meteen en toen heeft hij ook geprobeerd mij te helpen om daar uh, om een oplossing voor te vinden. Uh, hij heeft toen ik afgestudeerd ben... ook mij een baan aangeboden in, in Hamburg. En uh, om op die manier een, daadwerkelijk een dienst op de lange baan te schuiven. Uh, dat is toen niet gelukt, omdat, omdat ik in Hamburg ook oproepen kreeg voor dienst. Hij heeft toen ook nog een paar keer het ministerie van Defensie gevraagd om uitstel... En dat is toen ook niet gelukt. Waardoor ik toch met de, de militaire dienstplicht geconfronteerd ben geworden. Ja, hij vroeg om uitstel omdat hij een uh, belangrijke medewerker niet kwijt wilde. Of omdat hij ook ja, uw streven om uit dienst te blijven steunde. Ik denk vooral dat laatste. Uh, hij kende mijn motieven om niet in dienst te hoeven. En uh, uh, hij vond dat die motieven zijn steun waard waren. Daarvoor, daarom heeft hij dat gedaan. Ja, ik, ik herinner me Tijmen heel goed. Hij was mijn assistent. En uh, wat ik me van Tijmen herinner is... in de eerste plaats dat hij een jongen was die dienst weigerde omdat hij tot de overtuiging was gekomen... dat dat het enige juiste was wat hij kon doen. Principieel dienst twijgeraar. En ik vind in de eerste plaats: als een jongen zo duidelijk een mening heeft gevormd over iets waar hij veel over heeft nagedacht, dan respecteer ik dat. En dan wil ik hem graag aanmoedigen om inderdaad uh, deze manier van leven te blijven volhouden: het, het uh, staan voor je overtuiging, de daytime. Maar voor uzelf, bedoel ik, de kwestie van de oorlog en vrede, was en is dat voor u een, een thema? Nou, het is natuurlijk voor iedereen wel een thema. Uh, voor mij was het een beetje een thema in de richting waarin ook Tijmen uh, dacht. dat uh, Ik ben van doopsgezinde huizen. huizen hebben traditioneel uh, altijd sterk de neiging gehad zich te verzetten tegen militaire dienst zich te verzetten tegen al het gebruik van wapenen. En ik ben zelf nooit zo'n flinke kerel geweest... dat ik al vroeg zei, ik ga niet in militaire dienst. Want dat strookt niet met mijn overtuiging. Ik heb tenslotte geen militaire dienst gedaan... omdat ik in een bepaald stadium afgekeurd werd. Maar goed, ik kom dus uit een, uh, uit een milieu... Uit, maar ook in zekere zin uit een traditie... waarin men zich verzette tegen het gebruik van wapenen. Deze doopsgezinde traditie. En daarom had ik, denk ik, meer dan andere mensen begrip... voor de opvatting die Tijmer van het Voort had. Als ik kijk naar uw eigen vakgebied, hè? die sterrenkunde... Uh, ja, daar zit ook een... Militaire poot in, althans, er zijn ook militairen die aan uh, sterrenkundig onderzoek doen. Uh, denk maar aan dat Star Wars gedoe, uh, wapens in de ruimte, wapenschilden, noem maar op. Was er veel contact wetenschappelijk gezien tussen die militaire kant en zeg maar de niet-militaire, de civiele, het civiele onderzoek? Nee, er is eigenlijk heel weinig contact. Ik moet eerst zeggen dat dat programma, dat defensieprogramma van de Verenigde Staten, heet Star Wars, maar dat woord, woord Star Sterren, dat heeft natuurlijk niks te maken met de defensie. Hè? Alleen, ja, het is iets wat zich afspeelt boven onze hoofden, daar zo tegen de hemelachtergrond. En als je dan uh, het woord Staars daarbij haalt, dan geeft dat een zekere glans aan. Maar dat had ze natuurlijk nooit moeten doen. Hè? Ze hadden moeten gewoon zeggen: het is een nieuw defensieproject. En dat Star Wars, dat is natuurlijk louter humbug. Hè? Dat is heel akelig dat ze dat hebben gedaan. Nou, wat betreft de relatie tussen... Akelig, want het brengt de sterrenkunde in discrediet, vindt u? Nou, ik vind het misbruik van het woord staars. De sterren zijn prachtig, interessante dingen. Die moet je niet gebruiken om een militair uh, apparaat uh, een etiket te geven. Hè? En wat nu betreft uh, ja, de relatie tussen het militaire gebruik... van astronomisch lijkende dingen, laat ik het zo zeggen en een sterrenkundig bedrijf, er is in zekere zin een wisselwerking. Maar die wisselwerking die ligt vooral in het technische vlak. Kijk, als u nou bijvoorbeeld kijkt naar de, de grote sterrenkundige satellieten... die hun waarnemingen aan doen zijn. Op dit moment dat wij hier zitten te praten... draaien er een aantal satellieten om de aarde... dus misschien wel over ons hoofd heen op dit moment... die geregeld metingen doen van de sterrenhemel. Het kunnen zijn de posities van de sterren... de intensiteit van het licht van de sterren, alle mogelijke zaken. Die projecten die kosten verschrikkelijk veel geld. <kijkt> en de regeringen geven daar veel geld voor. Nu is het zo, als zo'n project, laat ik nou maar eens zeggen... 200 miljoen gulden kost... En maar dan praat ik wel over projecten die bij voorkeur... in Europees verband gedaan worden. Hè? Als ik zou hebben gezegd... nou, ik wil graag een project uitvoeren... dat kost ook 200 miljoen gulden... maar daarvoor moet ik gewoon een sterrenwacht op aarde neerzetten... dan is de kans veel kleiner dat je dat geld krijgt. Dan kun je wel zeker zijn, daar geeft men dat geld niet voor. En toch geeft men dat geld wel voor die satellietwaarnemingen en de reden is natuurlijk dat de regeringen realiseren zich dat door daar geld voor te geven stellen ze de industrie in staat om technieken te ontwikkelen die ook voor andere doeleinden nuttig zijn. En als je dan denkt aan die doeleinden, dus het ontwerpen het maken van apparatuur die ook in de ruimte buiten de aarde gebruikt kan worden... dan lig je natuurlijk al heel dicht bij de militaire toepassingen. En zo is er een, toch een gebied van overlap, zou je kunnen zeggen... tussen de interesse van de militairen en de interesse van de sterrenkundigen. Heeft u daar wel eens last van gehad, professioneel gezien? Nee, ik kan niet zeggen dat ik daar ooit last van gehad heb heb, omdat de sterrenkundige projecten waar ik mij mee bezig hield, ja, die waren dus goed geformuleerd, daar kreeg men geld voor. Het project waar ik heel veel mee te maken heb gehad is het zogenaamde Hipparchos project, dat is een satelliet die ook op dit ogenblik boven onze hoofden uh, door de wereldruimte om de aarde heen beweegt. Um, dat is opgezet en georganiseerd wat de technische kant betreft, helemaal buiten mij om. Ik ben ontzettend blij dat het loopt en blij dat er geld voor is gegeven. Maar wat nou precies de motieven zijn ge <coughs> geweest van de regeringen... om daar geld voor beschikbaar te stellen... via de Europese European Space Agency... daarvan besef ik natuurlijk dat die regeringen niet hebben gezegd... wij willen zo graag nauwkeurige posities van die sterren meten... Die regeringen hebben gezegd... daardoor helpen wij onze industrie zich te blijven oefenen... te blijven oriënteren, ervaring op te doen... op die gebieden van de techniek... waar ook andere toepassingen aan verbonden zijn... die dicht liggen bij de militaire toepassingen. Maar als het nou dezelfde satelliet is die en voor u metingen aan sterren doet... en voor de overheid of voor Defensie ja, nauwkeurige metingen op de aarde doet... zou dat nog leuk zijn? Zo'n combinatie? Het zou minder leuk zijn. Het zou minder leuk zijn. Ja. komt wel voor, neem ik aan. Ja, dat zal het zeker voorkomen, ja. Ja, ongetwijfeld. Jarenlang woont professor Blauw met zijn gezin... in een eeuwenoude boerderij in het Drentse gehucht Zuidvelde even te zuiden van Norg. Terwijl Blauw zich in zijn dagelijkse werk bezighoudt... met de onmetelijke grootheden van het heelal... verdiept hij zich thuis in de geschiedenis van zijn eigen omgeving. Hij begint een studie naar de historie... van het nabijgelegen Drentse dorp Westervelde. Maandenlang sluit hij zichzelf op in de provinciale archieven... en publiceert in 1987 uiteindelijk een boekje... over de geschiedenis van dat dorp. Een stukje gaan lopen. Ja. <tankt> nou en zo heb ik dus van alle oude boerderijen hier heb ik uh, nagegaan wat de geschiedenis was van de mensen die er woonden, van de mensen die eigenaar waren en hoe dus hoe de boerderij gebouwd is. En dat allemaal bij elkaar gaf natuurlijk de stukjes van de legpuzzel waaruit je dan de geschiedenis van de hele buurschap. Mm -hmm kunt reconstrueren. En als je die geschiedenis kent, dan kun je weer kijken naar algemene zaken... zoals uh, ja, de bezitsverdeling en de geschiedenis van de pachters. en uh, ja, Met wie ze trouwden, trouwden ze met meisjes van de boerderij daarnaast... Mm -hmm. Of haalden ze hun bruiden van ver weg. Je ziet dat haast allemaal ja. meisjes waren van hier uit de buurt. Ja. Zo is er allerlei dat je uit de, voor de bevolkingsgeschiedenis wel leuk is om te weten te komen. Dit dorpje, Westervelde, waar we nu lopen, is een heel oud dorpje in de buurt van Norg. Het is een beetje verstild, hè? De Grote eikenbomen, bomen, een oude klinkerweg. Nauwelijks auto's, nauwelijks verkeer. Um, het is prachtig weer, de zon schijnt. Het grappige is, ik stelde u voor om naar de uh, Sterrenwacht te gaan in Westerbork. En u belde me op, u zei van nou, ik heb eigenlijk een beter idee, laten we naar uh, Westervelde gaan. Dat vind ik eigenlijk veel leuker. Ja. Ik ben een beetje uitgekeken op die Sterrenwacht. Ja, nou weet u, dat komt ook. Het is natuurlijk zo dat uh, <clears throat> er is in de loop van de jaren erg veel bekendheid gegeven... aan die grote radiosterrenwacht in Dwingelong en Westerbork. Het is ook een prachtig instituut. Maar er is nog alles... Over gepraat. Ik ben zelf nogal vaak met mensen daarheen geweest om daar wat over te vertellen. Dus uh, bijna zou ik zeggen, het wordt een beetje afgezaagd voor me om daarover te praten. En daar heb ik wel iets van de geschiedenis meegemaakt. In het allereerste begin. Maar nu heb ik dus uh, onlangs, begin deze week moest ik nog eens een voordacht houden over de geschiedenis van dit dorpje Westervelde. Dat is dan dus eigenlijk niet mijn beroep, maar mijn hobby geweest. En toen werd ik daar weer zo enthousiast voor, toen ik dat allemaal weer zag... dat ik dacht, nou, laten we nou eens door dat mooie Westervelde en Zuidvelde en Norg lopen. Mm -hmm. He, dat is toch eigenlijk ook zo boeiend. En het is dan wel niet mijn eigenlijke vak. Maar ik heb toch naast mijn beroeps nogal wat tijd besteed aan dat historisch onderzoek. Dus als het nu deze dag of vandaag gaat over wat ik zo gedaan heb... in de loop van de jaren, dan heeft het toch een belangrijke rol gespeeld. Ja. Het is niet zo dat u nou zegt van ik ben mijn roeping misgelopen? Nee, nee, ik, uh, de sterrenkunde is toch altijd nog... Uh, ja, nou, u praat hier toch grof. minstens uh, net zo enthousiast over. Ja, ik ben ook enthousiast. Ja. Oh, bent u bang voor honden? Komt net een her? Oh, nee, nee, nee, nee. Ja, een blaf van honden bijt er niet. Maar deze blaf niet. dus... Nee, nou. <laughs> ik geloof dat ik die ken. Hmm. Het valt me op dat de boerderijen er hier goed uitzien. Hè? Goed onderhouden, mooi uh, in de verf ja. allemaal, terwijl het toch niet echt een rijk gebied van Drenthe is. Nee, maar ook niet een arm gebied. Hè? Nee, aan nee, de boeren staan natuurlijk prijs op om, om hun boerderij er netjes uit te laten zien. Het is soms wel een beetje rommelig, op het eerste gezicht daarbuiten. Als je goed kijkt, is het meestal gewoon allemaal landbouwwerktuigen en mest en weet ik wat allemaal. Die daar ligt, een deel van het bedrijf. Hier waar we nou naast staan, dat is Café Martens. Dat is ook een van de hele oude boerderijen hier. En hier heeft zelfs eeuwen geleden een rosmolen gestaan. Dus dat was een... Een kleine molen die getrokken werd door een paard. Hè? Waar ze zo uh, ja, kleine werkzaamheden mee, deden, die je, waar je molen voor nodig hebt. En als we hier ingaan, dan zien we misschien nog... een oude tapkast mm -hmm. van uh, lang geleden. Ja. Zullen we erop wagen? Ja, waarom niet? Als het hoop is. nee. Nee, het café is dicht. Maar ik geloof dat ik hem al door het raam heen kon zien. Ja. ja, ja. Wat een prachtig café, Potkacheltje. Heel oude witse allemaal, ja. ja, het is nog net zo als honderd ja, jaar geleden. Ja. En hier zijn er wel eens vergaderingen. En hier woonde dan de familie Martens. De oude Hendrik Martens en zijn vrouw. En ik weet, omdat ik dat boekje heb uh, moeten schrijven... dat de Hendrik Martens was geboren in het jaar 1897. Die kon mij dus nog vertellen hoe het hier in Westervelde was in het jaar 1905. Ja. Toen hij hier als jongetje rondliep... die kon mij precies vertellen hoe het was gegaan... met de bouw van dat grote witte kubus die we daar hebben ja. Oh, Hij wist precies uh, die schaapherder die nam de schapen van uh, de boeren mee... en die andere schaapherder die nam de, de schapen van... Uh, Laat weg de familie Tonkers ermee. Mm. Ja. Hij is helaas overleden, een paar jaar geleden. Zijn vrouw ook. Zullen we hier even inlopen? Ik Hij We het ook al bijna gehad. Ja. Wat was nou voor u het aantrekkelijke om in zo'n dorp als hier... Westervelde, die he, heel gedetailleerd die geschiedenis na te zoeken? Nou, het was zo dat... Uh, Westervelde lag dicht naast het dorpje Zuidvelde, waar ik al allerlei had uitgezocht over de individuele boerderijen. Ik wist wat een rijk archiefmateriaal er bestond om de historie van zo'n dorp uit te zoeken. Ik vond dat leuk werk. Nou, en dan zo geleidelijk aan, dan begin je daar maar eens aan en dan zie je dat er uh, iets heel moois van te maken is. Hè? Maar er was daarnaast natuurlijk toch iets. Dat is dat zulk soort onderzoek, dat uh, dat heeft een menselijk aspect. Dus als je je bezig houdt met de gezinnen van een dorpje, je loopt er doorheen, je praat met de mensen en je zit dus uh, uh, het gebindwerk van de schuren te onderzoeken. Je kruipt er tussendoor en je komt eruit onder de spinnenwebben, En vies en vuil, maar je maakt ook een praatje met de mensen die er wonen die zo gastvrij zijn om je dat allemaal maar eens te laten onderzoeken. Ja. En dat vonden ze natuurlijk misschien wel een beetje vreemd, hè? Dat zo'n sterrenkundeprofessor die kruipt daar tussen al die oude gebinten door... Nee. om te kijken of je daar ook bepaalde klasjes en zo kan vinden. Als u zegt menselijk aspect, uh, in de sterrenkunde heb je dat niet? Of... Nou, kijk. Het is natuurlijk altijd zo... Als je zo'n natuurwetenschap bedrijft, onderzoek van de sterren. Het is een geweldig groot en indrukwekkend geheel. Maar het is natuurlijk geen levend ding. Hè? Het zijn geen levende wezens waar je mee te doen hebt. Die sterren praten niet terug. Die praten niet terug. Die trekken zo geen zier aan van wat wij onderzoekers ermee doen. En als ik dan naast het sterrenkundig onderzoek hier zo uh, me bezig hield met Westervelde en de boerderij in Zuidvelde... ja, dan is het niet alleen die gebouwen die je onderzoekt... en de oude geschiedenis, maar je hebt ook te maken met de, de actualiteit. Hè? De mensen die er wonen ja. en hun zorg en hoe die bedrijven gedaan worden. Ja, het vulde elkaar een beetje aan zo, op die manier? Nou, ik vond het een heerlijke aanvulling. Op het uh, streng natuurwetenschappelijk werk. Ja. En dat boeit mij nog altijd erg. Zoals u wel gemerkt heeft. We keren tenslotte terug naar de sterrenkunde. Is voor ons als aardse wezens de aarde het centrum van alles... voor de sterrenkundigen is dat onzin. Er bestaan meerdere zonnestelsels. En, zegt Blauw, het is daarom zeer wel denkbaar... dat er elders nog andere beschavingen zijn. Alleen hebben wij hier op aarde daar geen weet van. Of nog geen weet van. Ja, ik denk toch dat bijna alle astronomen tegenwoordig zullen zeggen... er is geen enkele reden om te denken dat beschavingen... zoals zich die op aarde hebben ontwikkeld, dat die elders niet zouden kunnen voorkomen. We weten dat er heel veel sterren zijn net zoals de zon. De zon is een middelmatig, gewoon soort ster. Niet bijzonder massief, ook niet erg klein. Een gewone man, om zo te zeggen, onder de sterren... Er zijn er heel veel van in het melkwegstelsel, buiten het melkwegstelsel. In het zonnestelsel hebben zich door zijn ontwikkelingsgang... toestanden ontwikkeld waaronder het leven zich kon ontwikkelen. Waarom zou dat daar ook niet zijn gebeurd? Wij kunnen niet pretenderen dat dat niet zou zijn gebeurd, dat wij de enige zijn. Als je dat één keer accepteert, dat er dus ook beschavingen zijn op andere werelden... ja dan moet je ook niet uitsluiten dat er wel eens iets van die andere wereld bij ons terechtkomt. Zoals wij nou bezig zijn dingen van onze aarde weg te sturen die het zonnestelsel verlaten. En wie weet waar ze ooit eens terecht zullen komen. Ik geloof dat wij gewoon allemaal die bescheidenheid moeten hebben. Ik werd daar vroeger onder sterrenkundigen anders over gedacht? Was toen uh, ja, dit zonnestelsel de aarde het centrum van het hele gebeuren? Ik denk wel dat men in de loop van de laatste decennia... veel makkelijker is gaan accepteren dat de aarde niet uniek is. Dat ons zonnestelsel niet uniek is in de zin dat er een planeet omheen draait... waar leven zich op heeft ontwikkeld. Ik denk dat men vroeger gewoon veel tijd nodig heeft gehad... om eraan te wennen dat wij niet de enige zijn... Het is nogal een stap. Als je eerst eeuwenlang hebt gedacht... nou, er is de aarde en daar is het leven op en dat is het. En in het begin natuurlijk dacht men, dat is eigenlijk het hele heelal. Maar als dan je visie op het heelal zich uitbreidt... je realiseert je langzamerhand dat er ook wel andere planeten kunnen zijn... waar zoiets zich op heeft ontwikkeld. Dat is geen kleinigheid. En dat heeft de mensen gewoon lang, lange tijd geduurd voor we daar zo open voor staan. Hoe komen we daar ooit achter of er andere beschavingen zijn? Ik bedoel, hoe ver kun je kijken? Hoe ver kun je meten? Uh, ja, wat weet je wel, wat weet je niet? Nou, weet u, men redeneert natuurlijk zo dat men zegt... als er andere beschavingen zijn, dan moeten wij misschien eens signalen opvangen... met onze radiotelescopen, of misschien met optische telescopen signalen waarvan we kunnen zeggen... nou, dat is niet een fysisch proces wat zich daar afspeelt, maar daar zit een brein achter. U kunt zich bijvoorbeeld indenken dat je een signaal hoort... zeg maar met je radiotelescoop... en dat zou er zo uitzien, één tikje... een tijdje later twee tikjes... nog weer een tijdje later drie tikjes... dan een tijdje later vier tikjes... en als dat zo doorgaat, dan zou je denken... nou. Daar lijkt het alsof daar een brein bezig is... ons te vertellen dat hij kan tellen, 1, 2, 3, 4... en ik kan mij geen fysisch proces voorstellen... dat datzelfde zou doen, dat dat zou simuleren. Dit is nou maar een heel simpel voorbeeld. Dus men zou graag eens horen met zijn grote telescopen... zo'n soort signaal. Tot nu toe heeft men dat niet gehoord... Maar men begint wel echt serieuze pogingen te doen... om maar te blijven luisteren tot er misschien toch eens een signaal opgemerkt wordt. Dat het dan waarschijnlijk al lang is geweest, maar dat wij nog niet hebben kunnen detecteren. Tot men een signaal opmerkt en denkt... Hey, dat moet afkomstig zijn van niet een fysisch proces... maar daar moet een brein achter zitten... Dat wordt langzamerhand echt wel heel serieus genomen. Nou, de moeilijkste vraag die ik kan verzinnen... die zal ik nu stellen. Kijk, stel dat er andere beschavingen zouden zijn... en die zouden naar onze beschaving kijken... zoals wij die nu hè, kennen op aarde. Ja, wat zou dan het niveau zijn van die beschavingen... zoals wij die hebben? Ik bedoel, is dat dan vooraanstaand? Is dat een hoog niveau? Is dat een heel primitief niveau? Wat, wat, wat denkt u daarvan? Hoe zal men ons beoordelen? Ik denk dat als men ons zou beoordelen... dat men zou zeggen... <clears throat> dat is een beschaving... die nog maar in het begin staat... van wat wij... en wij is dan natuurlijk nou die andere planeet... van wat wij al eerder hebben doorgemaakt. En dat zeg ik hierom. Kijk, wij hebben nu net het stadium bereikt... waarin we kunnen proberen te luisteren naar wat er op andere planeten gebeurt. We hebben het nog niet gehoord, maar het kan gebeuren. Uh, wij hebben dat nu net bereikt. Maar als er een andere beschaving is die ook kan luisteren... dan is het heel onwaarschijnlijk dat die dat niveau ook nog maar net bereikt zou hebben. Die kan best honderd 100 of duizend jaar verder zijn. Dat is maar een klein beetje in die lange ontwikkeling... En die zou dan dus al heel lang hebben kunnen luisteren. Die moet heel veel verder zijn gekomen in zijn ontwikkeling. En die zal dan dus wel zeggen: Nou, kijk, daar heb je nou zo'n soort uh, net ontluikende beschaving daar op die aarde. Ja, maar dan praat u over de technische kant van de zaak, ja. hè? Maar de sociale kant? Nou, daar durf ik eigenlijk niks over te zeggen. Ik denk dat men wel zal zeggen: Nou. Er wordt nogal veel oorlog gevoerd en veel gekibbeld op die planeet. En, uh, ze moesten maar eens een beetje orde op zaken stellen. <laughs> Denk ik. Hè? Vindt u ook niet? Als je onze planeet van buiten zou bekijken... altijd weer ruzie hier, ruzie daar. Oorlog hier, oorlog daar. Je moest moesten toch zo'n beetje beter geordend zijn. En niet alleen de oorlogen, maar ook ja, de verdeling van de welvaart... Moet er moet nog een heleboel aan gedaan worden. En je kunt hopen dat het in de toekomst nog eens een keer beter wordt. Als ik het van buiten zou bekijken, dan zou ik denken... Nou, moet er moet nog heel wat aan gedaan worden. Voor het beter leefbaar is. U hoorde professor dr. Adriaan Blauw... in een aflevering van een levenlange bijdrage van de NOS. Eerder uitgezonden in 1991. Samenstelling Willem de Haan, techniek Frans van der Heijden... presentatie en eindredactie Corinne Hemink. Adriaan Blauw werd geboren in 1914. Ten tijde van dit gesprek was hij 76. Hij overleed op 1 december 2010 op 96-jarige leeftijd. Dit is Radio 1 Nachtvluchten. Vragen en opmerkingen over onze uitzendingen hier bij Max... die kunt u kwijt via nachtvluchtenapenstaartjeomroepmax.nl... of u gaat naar onze site nachtvluchten.fm... en daar vindt u dan ook alle overige contactmogelijkheden. U kunt ook een bericht achterlaten in het gastenboek... mochten u pennenvruchten willen delen met andere luisteraars. Vorige week was hier bij ons de gast voormalig museumdirecteur... en kunsthistoricus Henk van Os... En uitgeverij Balans stelde drie exemplaren van zijn nieuwe boekje Kijk Nou eens ter beschikking. Maak kans op één van die drie exemplaren door de volgende vraag te beantwoorden. De heer Van Os heeft een voorliefde voor een populaire Toscaanse stad. En deze stad is onder meer bekend om zijn schelpvormige stadsplein. Welke middeleeuwse stad is dit? U kunt uw antwoord kwijt via nachtvluchten.fm of u schrijft naar postbus 518 1200 -alfa Mike in Hilversum. Het is tijd voor een uh, kort journaal en dat betekent uh, dat we daar nu even gaan luisteren naar Christian Bonenbakker. En daarna gaan we verder met nachtvluchten in het volgende uur de enige echte nachtzusters. Tot zo.